8 uur. Marielle Hageman met het NOS Journaal. Rond deze tijd wordt in het Britse lagerhuis gestemd... over de aangepaste Brexit-deal. Premier May heeft gisteravond nieuwe afspraken gemaakt met de EU. Maar haar Noord-Ierse gedoogpartner DUP heeft vanmiddag al laten weten... dat ze tegen deze nieuwe versie gaan stemmen. Goedenavond. Conservatieve voorstanders van de Ik heet u van harte welkom op deze openbare commissievergadering van 12 maart. Heeft er iemand een mededeling over belangen en betrokkenheid? Mevrouw van der Veld. Ja, dank u wel. Uh, wij gaan het straks hebben over het bestemmingsplan uh, Stationsomgeving in Oud-Noord. Uh, daar ben ik bewoner, dat is de reden niet. Maar ik heb een bezwaar ingediend. Althans, een, uh, dus bij, over dat onderdeel kan ik het woord niet voeren. Dank u wel, meneer Elkabari. Ja, ik heb uh, geen bezwaar gediend. Ik ben wel, net als mijn uh, buurman, de heer Keuning, uh, bewoner in het bestemmingsplangebied. Ik denk niet dat dat het probleem is, maar ik wil het wel hebben uh, gemeld. Dank u wel. Agenda punt 2. Gaat de commissie akkoord met de agenda? Ik zie geen handen. Med agenda punt 3, mededelingen van het college. Ja. ja, ik heb één mededeling en dat gaat over de... Door... Onder ontwikkelingen op het terrein. Het taxatierapport is van de week klaargekomen. En we gaan dat doorsturen naar alle partijen. En daarna vinden er overleggen plaats met die partijen. En zo snel er meer duidelijkheid is over die ontwikkelingen, dan zal ik u mededelen. Maar misschien ook wel u bij elkaar roepen om daarover te spreken. Dank u. Andere mededelingen nog van wethouders? Nee, geen mededeling meer. Agenda punt 4. Er heeft zich een inspreker gemeld. De heer Le Maire. Met als onderwerp subsidie Groene Daken. Als u achter het spreekgestoelte wil gaan zitten. En dan heeft u een drie minuten de tijd om even uw verhaal aan deze commissie kenbaar te maken. Gelijk nu, ja. De bode komt eraan, één momentje. Oké, okay. goedenavond. Bedankt dat ik hier mag zijn en even het woord mag hebben. Um, we moeten met z'n allen verduurzamen, dat lijkt me evident. Maar het uh, tempo waarin uh, zal verschillen. En ik zou willen pleiten, uh, het is een druppel op de groeiende plaat... maar dat lijkt me hartstikke leuk als er in uh, Zandvoort subsidie wordt verstrekt voor groene daken. Dat is in uh, een aantal gemeenten in Nederland is dat het geval... En uh, ik heb een voorbeeldje op papier gezet van Amstelveen, hoe dat daar werkt. In elke gemeente doen ze het weer anders. Uh, die groene daken die zijn uh, gigantisch leuk voor alles eigenlijk. Voor, uh, uh, voor de vriendjes en de bijtjes. Maar ook uh, uh, goed voor je dak. En, uh, um, het, het staat natuurlijk prachtig mooi. En Zandvoort heeft hartstikke veel van die groene daken. En wil in mijn buurt bijvoorbeeld het voortouw nemen om mensen... Hè, waar er eigenlijk alleen maar platte daken zijn... om uh, daar uh, uh, groene daken voor te krijgen. Maar sorry, Dat lijkt me, het, het lijkt me fijn als de gemeente daar uh, subsidie op geeft. En dan uh, zullen er meer mensen over de streep komen. Dat was het. Dank u wel. Zijn er vragen van de leden van de commissie... Meneer El -Kabali. Ja, allereerst aan de inspreker, dank dat u uh, dit naar voren brengt. Uh, u kunt zich voorstellen dat wij als GroenLinks zijnde ook heel erg blij zijn met dit soort initiatieven. En eigenlijk wil ik deze, eigenlijk uw vraag meteen doorkoppen naar, naar de wethouder, zometeen. Um, ik weet toevallig dat het gebouwde Golf ooit een uh, initiatief rondom dit zou hebben gaan ontplooien, maar dat doet het toen te duur bleek. Uh, wellicht kan de wethouder daar naar kijken of dat mogelijk is. En nogmaals bedankt voor de inspreker voor uw uh, ja, mooie betoog eigenlijk. Dank u wel. Okay. Mevrouw Koper. En ja, vraagt de toelichting, heeft het over, In mijn buurt zijn veel platte daken. Ja. Uh, zijn dat dan eengezinswoningen of juist appartementgebouwen? Nee, het is dat zijn is... eengezinswoningen. Eengezinswoningen? Ja. Uh, heeft u dit ook onderzocht voor appartementgebouw? Sedemdaken? Ja, het kan overal. Uh, hoe bedoelt u? Uh, kan dat kan... Het ook op flatgebouwen? Ja, hoor. Kan, kan op, uh, wanneer het maar geen, uh, geen uh, golfplaten zijn, dan kan het eigenlijk nee, overal op. Meneer Drommel. Dank u, voorzitter. Dank u ook, meneer Lemaire. Hartelijk dank. En ik kijk naar de foto van u, ziet er prachtig ja. mooi uit. Is het vooral de zonzijde die dan zo bediend moet worden? Of maakt het ook niet uit? Nee, het is uh, sedum. Dus eigenlijk zijn het kleine vetplantjes. Ja. En uh, daartussen groeien kleine bloemetjes, lagen. Hè, uh, en die, uh, je hebt verschillende soorten sedums. Je hebt ze voor, uh, voor schaduw, je hebt ze voor zon. Maar eigenlijk, uh, door de bank genomen, uh, doen ze het altijd. En ze hebben geen onderhoud nodig. Dat, weet je, je legt het één keer neer en het is perfect. Ik vraag het hierom, omdat je natuurlijk juist aan de zonzijde heel graag zonnecollectoren zou willen zien. En ik begrijp aan de schaduwzijde komt uw subsidieregeling naar voren toe. Goed idee. Klopt. Maar uh, leuk dat u het zegt, want een combinatie is ook mogelijk. Je kan ook sedum leggen en zonnepanelen daarboven. En het sterke is dat, uh, dat die zonnepanelen juist meer opbrengst hebben door die sedumplantjes. Ik zie die, die subsidiebellen al. Dank u. Wettehouder, kunt u hierop reageren? Ja, ik kan kort reageren. Ja, Ik denk dat het goed is dat uh, ook vanuit gewoon, vanuit de bevolking... gewoon initiatieven worden aangedragen rond uh, duurzaamheid. Uh, en dit is uh, een bepaalde manier van vergroening. Inderdaad, ik had ook meteen al van... goh, inderdaad, hoe gaat het met, uh, met die zonnepanelen? Want is, wordt dat dan een keuze? Nou, u gaf daar al een antwoord op. Uh, wij zijn bezig met een, een beleidsnotitie voor duurzaamheid... wat eind van het uh, tweede kwartaal komt. En ik, ik denk dat ik deze daar gewoon... Ook in meeneem en kijk van, van of dat bij een van de plannen zou kunnen passen. Wij zijn ondertussen wel al bezig met voor zonnepanelen, al met de regio samenwerking, om daar alvast wat voor te doen. Nou, wie weet kan, kan dit er ook prima bij passen. Dus we nemen het mee. Ik denk bedankt voor uw initiatief. Bedankt. Bedankt. Dank u wel. We gaan over naar agenda punt 5. Aanwezig hiervoor is uh, mevrouw Prins van de Rekenkamer. Uh, mevrouw Prins, als u wil, kunt u hier plaatsnemen? Goed, welkom. Mag ik misschien uw naam even? Goed, dank u wel. De Rekenkamer heeft een onderzoek laten doen naar de jeugdzorg in Zandvoort en biedt de commissie het rapport aan. Het zwaartepunt van het onderzoek ligt bij de transitie. Daarnaast kijkt het onderzoek op een viertal thema's vooruit naar de transformatie. Voordat ik u leden het woord geef, zou u, mevrouw Prins, nog een korte inleiding willen doen? Ja. Ja, u krijgt zeker het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het, ik zal het kort houden omwille van, van de rest van de agenda. Uh, het klopt inderdaad, he, jeugdzorg uh, is vanavond het onderwerp van de rekenkamerrapport. Uh, even de introductie, waarom uh, jeugdzorg? Nou, uw voorgangers, en dat voelt een beetje raar. Want toen wij destijds het rondje maakten langs de fracties, toen had ik nog te maken met, met de oude raad. Uh, deels van u zat ook daarin. Uh, maar toen is een aantal jaar heel duidelijk... Uh, ...aangegeven, goh, wij zouden graag onderzoek zien naar de transities, de decentralisaties... ...en met name de jeugdzorg had uh, uh, daarbij de aandacht. Dan hebben we als Rekenkamer steeds ons afgevraagd van wat is nou het goede moment om een dergelijk onderzoek te starten. En je kunt natuurlijk direct na de decentralisatie he, of de overgang van de verantwoordelijkheden een onderzoek doen... ...maar goed, op het moment dat de gemeente nog in een opstartfase zit, dan valt er gewoon nog niet zo heel veel te onderzoeken. Uh, dus we hebben gezocht naar een, een goed moment... En daar ligt ook gelijk besloten de keuze om de, de, de focus te leggen op de transitie... en nog niet op de transformatie. Al wat ik me ook heel goed kan voorstellen dat u inderdaad heel nieuwsgierig bent... juist ook naar die transformatie... Uh, maar we hebben gemeend dat op dit moment de transitie ver genoeg gevorderd is... of eigenlijk afgerond, uh, uh, zo u wilt, uh, om daar goed onderzoek naar te kunnen doen. Betekent dat dan dat we niet gaan kijken naar de transformatie? Uh, ik kan me voorstellen dat die vraag uh, uh, vanavond op, op tafel gaat komen. Als rekenkamer hebben wij gezegd van ja, ook dat zouden wij graag willen bekijken... Hè, want daar gaat het inhoud in, daar gaat het over de opgaven en, en de veranderingen... die u op dit terrein uh, zou willen bewerkstelligen. Uh, dat zien wij heel nadrukkelijk als een deel 2... Uh, nu ga ik u nog geen belofte doen over wanneer u deel 2 mag verwachten, uh, maar het staat wel op de agenda van de rekenkamer om nog een keer hier een vervolg aan te geven, omdat het onderzoek in, in dat opzicht eigenlijk niet compleet is, zo, zo, zou u het kunnen zien. Het onderzoek wat vanavond uh, op tafel ligt, ik ben heel erg benieuwd naar de reacties, maar komt daar dus uit voort. Um, de voorzitter heeft het net al even gevraagd, maar voor zover het niet uh, verstaanbaar was. Ik heb uh, Erwin Derksen uh, meegenomen vanavond. Hij was de uh, uitvoerder van het onderzoek hè, onder begeleiding van de Rekenkamer. Dit onderzoek hebben we uitbesteed. En dat heeft ook alles te maken met de expertise die daarvoor nodig is om het goed te kunnen uitvoeren. Uh, dus de inhoudelijke vragen daarvoor uh, voor is hij aanwezig. Um, en ik wil nog Eén opmerking en dan sluit ik af voorzitter, refereerde aan, aan het groepsgesprek... wat wij in het kader van het onderzoek uh, inmiddels al een heleboel maanden geleden had. Uh, een aantal van u was daar ook bij. Uh, en toen hebben wij het onderzoek aangekondigd voor eind 2018. Uh, en ik kan me voorstellen dat ook dat iets is wat uh, vanavond ter sprake komt. Want ik kan me voorstellen dat u zegt als raad via Fijnrekenkamer... u biedt iets aan of u belooft ons iets voor eind 2018 en inmiddels zit weer in maart 2019... Um, ik betreur die, uh, dat uitstel en die vertraging. Ik denk dat het ook goed is dat u daar als raad ook uh, uh, nou ja, iets, iets van vindt. Uh, We hebben er contact over gehad met het, uh, met het college. Maar ik betreur nogmaals de, de vertraging die daarin zit. En ik denk ook dat dat uh, nou, iets doet met de slagkracht van ons als Rekenkamer. Maar ook uiteindelijk van u als raad. Voorzitter, ik wil het daarbij laten. Dank u wel, mevrouw Prins. Zijn er nog insprekers? Geen insprekers? Wie van de commissieleden wil het woord? Ik maak het, ik denk, het hele rondje. Dan begin ik bij mevrouw Koper. Dank u wel. Um, voorzitter, u weet, het is een onderwerp wat ons na, na aan het hart ligt, dus ik, uh, ik heb me goed voorbereid hierop. En u weet dat dat betekent dat ik in de rest van de vergadering wat minder tijd nodig heb, maar voor dit onderwerp uh, zeker wel. Want voor ons ligt een onderzoek waar we, wat de Partij van de Arbeid betreft, uh, wat aan hebben. Met, uh, met stevige conclusies en een flinke lijst uh, verbeterpunten. Waar raad en college niet gespaard worden. En zo is een onafhankelijk rekenkamerrapport wat ons betreft ook bedoeld. En de voorzitter memoreerde het net al, de voorzitter van de rekenkamer. Dan is het zeer bijzonder spijtig dat het rapport zo laat onze kant op is gekomen. Vooral omdat wij vorige maand uitgebreid hebben gesproken over het monitoren van oplopende tekorten in de jeugdzorg. En het rapport vermijden gebruik jeugdzorg door kwetsbare gezinnen. Onderwerpen in dit onderzoek. En als binnen de gestelde termijnen was geantwoord en het rapport ons dus eerder had bereikt, hadden we deze conclusies mooi mee kunnen nemen in de discussie. Ik vind het een grote gemiste kans en zeer betreurenswaardig. En inhoudelijk staan er pittige zaken in en Partij van de Arbeid herkent vele conclusies, zoals bijvoorbeeld het niet juist gebruik van indicatoren... Um, we hebben bij de begroting daar al graag denk eens bij gezet. Wat meet je nu? Uh, welke effecten willen we nu bereiken? En wordt dat ook behaald? En we zien dit rapport dan ook als een duw in de rug om hier de discussie met elkaar over te gaan uh, voeren. En over de schaarse indicatoren in de jaarrekening hebben we het vorig jaar ook met elkaar gehad. Uh, die waren grotendeels niet ingevuld. En hierdoor loop je als raad achter de feiten aan en kun je niet op tijd bijsturen. En inderdaad... Zoals het rapport ook aangeeft, dan dienen we zelf dat beter aan de orde te stellen. Dan heb ik nog een aantal opmerkingen over het rapport en vragen. Die wil ik graag eerst even stellen. Iets over het advies en ook over de reactie van het college. Um, in het rapport wordt gesproken over de transitie en wanneer is nu een transitie afgerond. En ik zie toch verschillende definities. Dus wanneer hebben we het nu over een afgeronde ...en wanneer hebben we het over de transformatie? Uh, ook het, het, advies het sociaal domein hanteert een andere definitie... ...dus ik wil heel graag even duidelijkheid over wat is er nu voor definitie... ...voor afronding transitie uh, uh, gehanteerd. En hetzelfde, dat is ook een beetje semantisch... geldt over de, de, uh, het Nederlands jeugd, Jeugdinstituut Outcome Criteria. Het is een prachtig Nederlandse woord natuurlijk uit het rapport... Ik las op de website van het VNG dat deze outcome-indicatoren geharmoniseerd zijn met steun van het Nederlands Jeugdinstituut. Oftewel, dan lijken me dat landelijke normen. Zijn deze dan anders dan de normen die het college voorstelt? En dan heb ik een vraag aan de rekenkamer. Zijn na het oordeel van de rekenkamer de aanbevelingen gericht aan het college overgenomen? Want daar is al een reactie van bekend en van de raad nog niet. En dan lees ik in de reactie van het college op aanbeveling 4 uit het rapport... dat de raad geïnformeerd wordt via een dashboard. De vraag is welk dashboard wordt hierin bedoeld. En heeft u dat dashboard ook meegenomen in uw onderzoek? Nou, dan wil ik graag uh, ingaan op het advies van de adviesraad Sociaal domein. Dat is wederom een heel gedegen advies. Zoals we ook gewend zijn van de adviesraad. Die onderschrijft het rapport met stevige woorden. Dat we niet genoeg aandacht hebben voor het probleem. En dat dienen we ons aan te trekken. En hij, het geeft ook aan dat we aandacht moeten hebben voor de zorgleverende partijen. Met als concreet advies dat er meer gebruik gemaakt moet worden van de zand voor het overleggen. Nou, dat lijkt me heel zinvol. En ook van de adviesraad zelf staat er. En ook dat uh, uh, onderschrijven wij. Want uh, de adviesraad stelt voor om zelf... ...bij te dragen aan het onderzoek om zorgmogelijkheden dichterbij te brengen. Wij vinden dat een aanbod wat de Raad uh, niet uh, mag uh, weigeren. Uh, Partij van de Arbeid onderschrijft ook de hulde die uh, de Adviesraad brengt aan de betrokken partijen... ...voor de wijze waarop er gepioneerd is onder de omstandigheden dat niet alle kaders uh, helder zijn... En adviseert om dit rapport te gebruiken om richting te geven aan die kaderstelling waar het rapport over gaat. Voor passende jeugdzorg en verkleining, onzekerheid, financiering. En wat ons betreft, en ik, ik kijk naar mijn collega's, nemen we het advies van de adviesraad één op één over. En tot slot een aantal vragen aan het college. Uh, het college stelt ook dat transitie en transformatie door elkaar loopt. Hè, omdat bij het inregelen van het proces er gelijk ook verbeterd wordt. En dat, dat snap ik. Uh, maar ook daar de vraag, waaruit blijkt nou dat die transitie gereed is? En moeten we die vraag nog met elkaar beantwoorden? Wat ons betreft wel. Dus de vraag is eigenlijk, ondersteunt u dat? Uh, dan wordt er gesteld dat er oog en gevoel is voor de couleur, couleur lokaal. Ik herken dat zeker, dat daarop ingezet wordt. Maar um, ook stelt u dat er steeds meer sprake is... van juiste aansluiting met onze inwoners. En dat lijkt me een heel een heugelijk feit, maar... Dan wil ik graag weten waaruit blijkt dan die aansluiting, want ik heb dat uit de cijfers nog niet kunnen zien. Um, het college is dus niet op alle aanbevelingen van de rekenkamer ingegaan. Betekent dat, of, dat he, of moet ik dat maar aannemen, dat u deze dan, de rest dus onderschrijft en zo niet, waarom niet? En dat geldt ook over het advies van, het, uh, van de adviesraad. Uh, college commentaar ben ik benieuwd naar. Um, dan meldt de onderzoeker dat de evaluaties van de samenwerkingsovereenkomst niet zijn waargenomen. En dan heb ik een vraag aan de college. Hebben deze evaluaties dus wel plaatsgevonden? En het college verwacht terecht dat de raad ook aangeven aan behoefte aan is. Uitstekend, maar ik breng u dan graag in herinnering dat de Partij van de Arbeid bij de Jaarrekening en Begroting... kritiek heeft geuit op de indicatoren... en dat het college heeft aangegeven... terug te komen met een aparte discussie hierover. En uh, naar aanleiding van dit rapport... lijkt mij een uitstekend moment om met elkaar daarover te discussiëren. Dat hoor ik ook graag. Nou ja, die, ook voor u die outcome criteria. Welke verschillen ziet u met wat u aangeeft... te willen gebruiken aan landelijke normen? Um, en ik ondersteun het feit dat landelijke normen leiden tot minder administratieve lastendruk. Dat snap ik, ja. Dus maar wat, wat ons betreft zien we geen verschil. En ook die dashboard graag. Uh, wat wordt ermee bedoeld? Want ik heb hem nog niet gezien. En in welke frequentie gaan we die dan krijgen? Um, nou, dan ben ik bijna aan het eind. En dan staat er nog dat het college nog iets citeert. Uh, ik aan, neem aan... Uh, uh... Dat ik de bladzijde moet noemen. Nou, het is aanbeveling 4. Uh, dan wordt er geciteerd uit het uh, advies van het uh, adviesraad Sociaal Domein. Maar daar staat verder geen conclusie of wat dan ook bij. Dus ik begrijp niet zo goed wat er met het citaat bedoeld wordt. Dus misschien kunt u dat toelichten. En dan uh, kunt u al iets zeggen uh, over de aansluiting van het berichtenverkeer. Want er staat iets over dat dat goed geregeld gaat worden. En wanneer dat dan goed geregeld is. En dan willen we het heel graag wat ons betreft hebben over de aanbeveling van de rekenkamer voor het vormen van een reserve. Uh, dat mis ik in uw reactie, dus ik ben benieuwd naar uw toelichting. Dank u wel. Redelijk binnen de tijd, mevrouw Koper. Mevrouw Poster. Dank u wel, voorzitter. D66 wil allereerst de leden van de rekenkamer en de adviesraad Sociaal Domein bedanken voor de kritische blik en de aanbevelingen ten aanzien van de rol van de raad en het college in de transformatie van de jeugdzorg in Zandvoort. Wij realiseren ons dat er de afgelopen jaren achter de feiten aangelopen is. Op een voor D66 uiterst belangrijk onderwerp. En nemen de kritiek van de rekenkamer dan ook zeer serieus. Gelukkig zijn er een aantal bruikbare aanbevelingen waarmee de gemeente Zandvoort de komende jaren aan de slag kan. Wij horen graag van de, van de, waarom de bestuurlijke reactie zo laat was. Zowel de rekenkamer, de adviesraad als het college verwachten dat wij als raad aangeven waar onze behoeftes liggen om onze controlerende taak optimaal te kunnen uitvoeren. D66 vindt dat wij ons vooral moeten richten op de voorzantwoord specifieke problematiek in de jeugdzorg. Te weten het zo zorgmijdende gedrag en het effect hiervan. Het meest essentiële transformatiethema waarvoor wij kaders en indicatoren moeten bepalen is dan ook dit gedrag... Echter, het college meent dat we de outcome-indicatoren niet moeten uitbreiden... en juist moeten werken met de generieke indicatoren. D66 vraagt zich af of de generieke indicatoren wel iets kunnen zeggen... over de kleurlokaal van Zandvoort. Met andere woorden, geven de landelijke standaarden inzicht in de effecten... van het onlangs vastgestelde uitvoeringsplan voor zorgmijdend gedrag... in de jeugdzorg, zodat de Raad hier actief toezicht op kan houden. Wij hebben het volste vertrouwen in de positieve effecten van het plan maar twijfelen of de generieke indicatoren dit duidelijk zullen aantonen. Graag een reactie van de wethouder. Ten aanzien van de kostontwikkeling binnen de jeugdhulp gaan wij akkoord met het college om dit via de gebruikelijke PNC-cyclus en de voorjaars- en najaarsnota te doen. De wethouder heeft reeds bewezen ons bij grote verschillen en afwijkingen actief te informeren. Wat betreft de preventieve zorg, acht D66 het zeer wenselijk indien de periodieke verantwoordingen van het CEG met de raad worden gedeeld zodra zij binnenkomen en niet alleen wanneer, wanneer er relevante ontwikkelingen zijn. Volgens D66 zullen de cliënt-ervaringsonderzoeken wederom geen representatieve resultaten opleveren indien ze niet gestandardiseerd worden. Het college geeft aan dat de diverse jeugdhulpverleners in Zandvoort weliswaar verplicht zijn om ze uit te voeren... maar dat ze vormvrij zijn en elk jaar of elke twee jaar uitgevoerd dienen te worden. Kan het college er niet voor zorgen dat er een standaard vorm komt... en dat alle Zandvoortse jeugdhulpverleners verplicht worden ieder jaar een onderzoek te doen... Wellicht dat er gebruik gemaakt kan worden van de opzet en standaard afname van een start- en eindevragenlijst onder ouders en het nieuwe werkproces van het CEG. Ten slotte zijn wij verheugd met de reactie van het college ten aanzien van de aanbeveling van de rekenkamer over privacy. Zoals D66 al eerder heeft aangegeven kan het niet het navolgen van de wet zeer ernstige consequenties hebben. en Wij zijn content dat dit onderwerp de continue aandacht van het college heeft tijdens de voortgangsgesprekken. Dank u wel, mevrouw Posten. Meneer Mettes. Dank u wel, voorzitter. Uh, eerst over het rapport. Uh, complimenten, een heel sterk rapport. Er uh, is een uitgebreide literatuurlijst uh, voor gebruikt. Gaat terug vanaf 2014 uh, tot nu. En, uh, er is bijna niets gemist, volgens mij. Het is een uitdaging om te zoeken wat gemist is aan stukken... die hiervoor van belang geweest zijn voor het antwoord. Ik vind de deelconclusies daarom ook heel helder uh, die, uh, die u doet aan de vier hoofdstukken. En met de concrete aanbevelingen kunnen we zeker uh, uit de voeten. Dus een prima rapport. Dan uh, naar de gemiste kans uh, waar uh, over gesproken is. Dat, is. dat is het natuurlijk inderdaad. En, uh, mevrouw Koper had het daar al over. Het is zonder meer jammer dat we in de februari vergadering de vorige maand in de raadscommissie... Uh, ...dit rapport niet uh, bij de hand uh, hebben gehad. Uh, je ziet nu, en dat is dan wel weer uh, een, uh, uh, maar ja, een pluspunt... ...dat door de raadsinformatiebrief die wel behandeld is in februari... ...dat daarin uh, uh, ja, toezeggingen gedaan worden door het college... ...die hierop uh, betrekking hebben op veel van de aanbevelingen al. Veel vragen hebben wij niet. Dat komt omdat mevrouw Koper die afgesnoept heeft uh, van ons... Uh, maar ik wilde toch nog wel even een vraag stellen over die naleiding van die raadsinformatiebrief. In juni wordt er toegezegd dat er een bestuursrapportage en of in de voorjaarsnota, ik weet niet, komt dat nou in de bestuursrapportage of in de voorjaarsnota, wethouder, dat hij ons informatie gaat uh, geven over die financiële situatie uh, waar uitgebreid op ingegaan wordt in dit rapport. En uh, die vraag is ook gesteld, wij zouden dus wel degelijk ook, uh, willen weten of u dan van plan bent op een reservebord in te stellen. Zeker als je nog even teruggaat, en dat is mijn laatste opmerking, naar het begin van het rapport over het beleidskader Transitie Jeugdzorg. Uh, ja, dat triggert natuurlijk wel. De verwachting is dat de decentralisatie zorgt voor bredere, voor bredere jeugdzorg tegen lagere kosten. Dat is wel verdomme uitdagend geweest in 2014 uh, geschreven. Het heeft ook in het begin van de rapport gezet. Ik kan me dat herinneren. Inderdaad, zal ik er ook in 2015. Die korting heeft toen plaatsgevonden. En de gemeente ziet kansen voor het uh, organiseren van een betere en betaalbare jeugdzorg. Maar financieel gebied is er sprake van forse risico's. Nou, daar wordt in het rapport ook uiteraard op ingegaan. Ik zal dat zeker niet herhalen. Uh, wij wachten dus uh, graag af wat de wethouder in ieder geval gaat doen uh, daarmee. Ik heb gelezen dat uh, het antwoord van BNW... dat zo'n uh, college vindt dat ze op de goede weg zijn. Zeker als het gaat om uh, de complexe sturingsinformatie. Er is ook veel op ingegaan. Dat zou er nu op orde zijn. En daar wil ik dit nog wel over zeggen... dat uh, de landelijke standaard voor autonome criteria uh, prima... moeten outcome criteria, dus beter een output outcome... Gaat weer wat verder. Ik moet ook gewoon in het Nederlands zeggen allemaal wat ik bedoel eigenlijk. Maar uh, uh, wat voor het CDA is het van evident belang dat de lokale situatie. En daar maakt u ook verslag van in uw, uh, in uw rapport. Maak gebruik van bijvoorbeeld het maandelijkse jeugdoverleg van gemeente, politie, CEG, GGD en zo. Dus laten wij vooral Zandvoort kleinschalig houden met die korte lijnen. En dat wilde ik toch meegeven, en u heeft het ook gemeld in uw rapport, dat voor het CDA dat van evident belang is. Dus het is mijn in eerste instantie. Dank u wel meneer Mertens. Meneer Deen. Meneer Van Tegelen. Dank u wel voorzitter. Uh, onze waardering voor het rapport en de bijdrage van de adviesraad... De conclusies zijn niet mals en in feite als stevige kritiek te beschouwen, om niet te spreken van een vernietigend oordeel. Gelukkig staan er ook aanbevelingen bij en die moeten wij ter harte nemen. Uh, we moeten in staat worden gesteld een en ander handen en voeten te geven en staan open voor suggesties hoe dit aan te pakken. Hè? Want hoe ga je nou die, die aanbevelingen in de praktijk concretiseren? We staan open voor suggesties uh, daarvoor. Uh, dank u wel voorzitter. Dank u wel, meneer Vertigelen. Meneer Berg. Dank u wel, voorzitter. Eh, voorzitter, gebleken is dat de decentralisatie van de jeugdzorg een complexe materie is. Dat blijkt des te meer uit het rekenkamerrapport wat we nu bespreken. Compliment aan de rekenkamer voor deze uitgebreide reportage. Er is vanaf het begin op dit dossier samengewerkt met Halem. Uit de cijfers maak ik op dat de eerste jaren financiële vergoeding... vanuit Den Haag ruimer was dan Zandvoort benodigd had. In het rapport van de Rekenkamer is te lezen dat voor 2017 en 2018... onder conclusie 4 dat het niet meer het geval zou zijn... en dat de verwachting was dat Zandvoort het budget zou over gaan overschrijden. Maar dat er een overschrijding was van 60% ten opzichte van de toegewezen... en geprognotiseerde financiële middelen, kon zelfs dit rapport niet voorzien... Tijdens de commissievergadering afgelopen februari... zijn we ingelicht dat in 2018 een tekort ontstaan is van 1,5 miljoen. En wij voor 2019 ook met minimaal een dergelijk tekort rekening moeten houden. Het rapport van de Rekenkamer en het advies van de Adviesraad Sociaal Domein is duidelijk. De Raad moet veel actiever aandacht schenken aan deze problematiek. OPZ is het daar volledig mee eens en is blij met het rapport van de Rekenkamer. Er moet namelijk ook echt iets veranderen. Een overschrijding van anderhalf miljoen is niet niks. De reactie van het college op het rapport kan openzet niet goed duiden. Op de laatste aan linia van de eerste pagina staat namelijk... Zandvoort is op de goede weg. Geconstateerd kan worden dat we anno 2019 beter in staat zijn... om de completere sturingsinformatie aan te leveren. Aan de wethouder de vraag welke sturingsinformatie wordt hier bedoeld... En voor wie en wat gaan wij als raad hiervan merken? Voor ons als raad ontbeert het mij inziens aan een goede informatiesturing op dit dossier. De raad had beter door het college geïnformeerd kunnen worden met de ondersteuning van de professionals. Ik vraag me dan ook af of de aanbeveling 1 tot en met 3 aan de raad niet eerder een taak is van het college. Uit het rapport blijkt namelijk dat sinds 2017 de voortgangrapportage achterwege is gebleven. Uiteraard is OpenZ van mening dat de zorg van de jeugdhulp verleend moet worden. Maar waar gaat het fout? Vanuit de technische informatie na de commissievergadering van februari blijkt dat 26 uit huis geplaatste kinderen met jeugdhulp beslag leggen op 63 van het budget. Hadden we niet eerder te maken met uit huis geplaatste kinderen? Wethouder. Kunt u aangeven, wat is hier de oorzaak van en wat is het verschil met het verleden... of komt het doordat de hulp vanuit de gemeente anders wordt opgepakt... heeft deze groep alleen maar fin voor financiële overschrijdingen gezorgd? Ik hoor graag van de wethouder de oorzaak, maar ook naar de toekomst... op welke wijze hij denkt hier sturing aan te kunnen geven richting de toekomst. Op welke wijze kunnen wij als gemeente grip krijgen op de uitgaven... en deze in relatie brengen met het budget... En als het niet kan, wat heeft het voor financiële gevolgen voor Zandvoort? Het rapport van de rekenkamer en het advies van het sociaal domein aan de raad is duidelijk. Raad, neem je verantwoordelijkheid, niets doen is geen optie. Vandaar dat OPZ roept het college op strakker de raad te informeren met gedegen managementinformatie en daar waar nodig de raad het debat daarover aan te gaan. Ik vind het jammer dat het rapport van de rekenkamer niet gelijktijdig behandeld is vorige maand. Tenslotte heeft het college het rapport al in november vorig jaar van de Rekenkamer aangeboden gekregen. Waarom deze late behandeling? De wil ik het eerste termijn belaten. Dank u wel, meneer van den Berg. Meneer de Rommel. Dank u, vrienden voorzitter. Onderzoek Rekenkamer. Ik heb een reactie, enkel in inhoudelijke Een compliment. En ik kijk uit naar deel 2 natuurlijk en besluiten af met een advies. Een grondige rapportage met concrete aanbevelingen voor de raad en voor het college. Beiden hebben het niet goed gedaan. Tijdens het lezen van dit rapport wisselen mijn gevoelens tussen zijne en respect. Jaren vanwege ons matig functioneren en respect voor de wijze hoe hier de vinger opgelegd wordt. Geen actieve rol van de raad. Inconsistente financiële informatie en daardoor veelal onjuist. Financiële onzekerheid. Geen onderbouwing in de risicoparagraaf. Ik beperk deze bloemlezing. Immers zijn citaten die u allen bekend zijn. Jeugd en in het bijzonder de zorg om en voor de jeugd is een uiterst belangrijk onderwerp. Deze zorg mag niet gebaseerd zijn op onduidelijkheden. Nu blijkt in ieder geval geen overeenstemmingen te zijn over de financiële risico's. Geen duidelijk kader voor de jeugdzorg in Zandvoort... ...en geen goed beeld van de inzet en dus voor de waardering voor dit instituut. Jeugdzorg is een zorg voor heel volwassen Zandvoort. Een indringende zorg voor college en raad. En ook hier legt onze rekenkamer de vinger op. De reactie van de adviesraad Sociaal Domein Zandvoort is niet minder scherp. De jeugdzorg staat bij college en raad niet vooraan op de lijst van aandachtsgebieden. De adviesraad sociaal domein gaat verder met zeer bruikbare opmerkingen en aanvullingen. De VVD stelt dit zeer op prijs. De reactie van het college op het rapport is hoopgevend en nuanceerd. Daar waar het onderzoek zich, op richt, zich richt op gisteren... ...pakt het college met het oog op morgen de draad op. Wij lijken het eens. Het is echter aan ons, ons allen... ...om verwachtingen naar een goed resultaat hard te maken. Te borgen... ...en op termijn een raadsbesluit voor te breiden en dan ook te nemen. De VVD dankt de Rekenkamer voor zijn inzet en deze geleverde prestatie. Chapeau. Er worden maar liefst negen aanbevelingen gedaan. Drie aan de Raad en zes aan het college. Een schets van de gedeelde verantwoordelijkheid en mathematische verdeling... ...passend bij de formele uitvoerende verplichting van college... ...en de controlerende verplichting van de Raad. Deze verantwoordelijkheden zijn nauw verweven. Zij overstijgen zogezegd mogelijke verschillen. Hoe nu verder? Conform agenda punt 5 van 27 januari 2017 en besluit nummer 217-01-00134... ...stelt de VVD voor overeenkomstig te handelen en een werkgroep samen te stellen uit raad en college... ...en al dus een raadsvoorstel voor te bereiden. Immers, jeugdzorg is een gezamenlijke uitdaging en een raadsvoorstel en een raadsbesluit kan dit borgen. Dank u voorzitter. Dank u meneer Trommel. Meneer, meneer Keuning. Dank voor het woord voorzitter. Ten eerste willen wij de rekenkamer bedanken voor het rapport dat zij hebben uitgebracht. GroenLinks heeft een goede jeugdzorg hoog op zijn lijstje staan. Voor de raad waren er drie aanbevelingen, maar het komt eigenlijk op twee dingen neer. Informatie verzamelen en kader stellen. Met informatie gaat het redelijk de goede kant op. Met name de presentatie die over het onderwerp is gegeven en een aantal raadsinformatiebrieven die we hebben ontvangen. Toch zijn er nog wensen voor meer informatie. Nodig bijvoorbeeld sprekers uit om hier in een informele setting te praten over jeugdzorg. Dit zorgt ervoor dat we niet alleen de cijfers laten zien, de cijfers zien, maar ook de mensen en de verhalen erachter. Het advies van de adviesraad om gebruik te maken van de maandelijkse jeugdoverleg kan ook worden toegepast. Maar het is ook de taak van de partijen zelf om achter de informatie te komen. En ik raad daarom ook aan, ga eens op bezoek bij de organisaties die zich inzetten voor jongeren. Wij gaan dat ook zeker doen. We hebben ook nog twee suggesties slash vragen. Uh, het eerste gaat over wachtlijsten. Wachtlijsten in de zorg is een landelijk probleem, maar hoe het in Zandvoort gaat hebben we niet echt een beeld op. In het rapport staat dat er soms wachtlijsten zijn bij het CRG. Maar dat er ook eh, geen systematisch beeld is op de wachtlijsten en de duur daarvan. Wij zouden hier dan ook graag een onderzoek naar willen. Misschien is dat ook voor de Rekenkamer in een deel 2. Twee. Eh, het tweede wordt niet echt helemaal besproken in het rapport. Maar eh, ik wil het wel even aankaarten. De informatie van de huidige beleidsstukken waar we mee werken... zijn niet duidelijk op het raadsnet te vinden. Eh, waarom is er niet gewoon bij dossiers een submap genaamd... jeugdzorg met daarin alle stukken waar we nu mee werken... Um, de bestudeerde documenten voor het rapport staan heel mooi in een uh, literatuurlijst, maar deze zijn niet 1, 2, 3 terug te vinden zonder daadwerkelijk de titels te weten van het stuk. Uh, oh ja, nou, ik had nog een uh, extra vraag. Aanbeveling 5 voor het college is dat het college met voorstellen moet komen uh, om hoe we omgaan met de toegenomen financiële onzekerheid. De wethouder heeft in de informatiebrief aangegeven dat er in het voorjaarsnota 2019 voorstellen worden gedaan om de kosten te beperken. Uh, maakt de wethouder zelf ook gebruik van adviezen van de Adviesraad of praat hij bijvoorbeeld met het CEG hierover? Dank u wel. Dank u, meneer Keuning. Mevrouw van der Veld. Ja, wat moet je dan nog als laatste spreker? Weinig, denk ik dan. Dank u wel, mevrouw uh, van der Veld. Oh. Ja. De complimenten in ieder geval, en als u mij het eerst het woord had gegeven, dan had ik hier willen voorstellen om er vanavond niet te veel over te spreken, maar een aparte avond voor te organiseren. Dat ook datgene wat vorige maand aan ons aangeboden is, dat we dat mee konden nemen. Maar ja, zoveel spreektijd hebben we tegenwoordig niet meer in commissies, dus dan moet het maar worden met een benen op tafelavond. En die suggestie wil ik eigenlijk nog steeds bij je in neerleggen. Daar wil ik het behouden. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Um, ik stel voor, gezien alle vragen die gesteld zijn, om eerst uh, mevrouw Prins het woord te geven om te reageren op de vragen richting de rekenkamer en het rapport. En vervolgens uh, de vragen die uh, gericht zijn aan de wethouder en uh, dan over te gaan naar uh, de tweede termijn. Mevrouw Prins. Ja, voorzitter, met uw goedvinden neem ik slechts één vraag voor mijn rekening. Namelijk diegene die rechtstreeks aan de rekenkamer is. En uh, zou ik graag het woord doorgeven de onderzoeker voor de inhoudelijke vragen. Uh, de vraag die namelijk rechtstreeks aan de rekenkamer is, is de vraag van GroenLinks. Uh, over de wachtlijsten van, goh, kan daar nog een onderzoek naar plaatsvinden? Met andere woorden, uh, kunt u dat meenemen in deel 2? Uh, en ik denk dat ik daar volmondig ja op kan, uh, kan zeggen. Nogmaals, ik herhaal wat ik net heb gezegd. Ik doe nog geen uitspraken over wanneer deel 2 komt... Uh, um, maar ik denk dat het wel een hele goede suggestie is. En sowieso staan we altijd heel erg open voor de wensen vanuit de raad. Hè, wat betreft de richting die in onderzoek opgaat. Dus ik kan volmondig zeggen dat we die uh, meenemen. En voor de overige vragen, uh, voorzitter, zou ik graag het woord doorgeven. Dank u. Ik denk dat het goed is om even van plaats te wisselen. Dank u wel, voorzitter. Um, ja, ik denk dat ook een uh, inhoudelijke vraag het heel beperkt is. Even kijken op mijn in mijn aantekeningen welke dat dan zijn geweest. Volgens mij in elk geval de definitievraag trans transitie-transformatie. Um, ja, wij hebben daar in het rapport in de inleiding kort iets over gezegd. Daar staat, ik citeer even letterlijk, uh, dat de transitiefase was gericht op het bieden van continuïteit van zorg en het organiseren van een werkend stelsel met goed functionerende processen en systemen. Nou, dat is wat mij betreft dus ook de definitie. Een de zorgvuldige overgang naar het nieuwe stelsel. Uh, en dus het, het inrichten van de infrastructuur, processen, systemen uh, die dat stelsel ook werkend maken. Uh, nou ja, vervolgens hebben we in het rapport van alles gezegd over de mate waarin dat uh, um, uh, ook voor elkaar is gebokst, om het zo maar te zeggen. Uh, en in hoeverre daar ook een oordeel over kan worden gegeven als je kijkt naar wat er over in de. ...documentatie uh, te vinden is. Uh, en de transformatie gaat dan dus echt over de inhoudelijke verandering. Zo staat het ook letterlijk in de inleiding. Uh, uh, uh, anders werken, innovatie, cultuurverandering en dergelijke. Uh, en niet voor niets hebben we daar in, de, in het rapport, in de inleiding bijgezegd... ...wat daar dan, uh, uh, nou daar is eigenlijk wel landelijke overeenstemming over, kun je zeggen... Uh, ...de doelen uh, uh, bij zijn... Uh, althans, landelijk overeenstemming, die zijn rechtstreeks ontleend aan de landelijke evaluatie van de jeugdwet van vorig jaar. En dat gaat dan over juist hulp op maat, minder dure gespecialiseerde hulp. Nou, dat riedeltje, het realiseren van meer samenhang, integraliteit dus. en het bieden van meer ruimte aan de professionals. Dus vanuit die bril, zeg maar, hebben we ook gekeken naar die begrippen transitie en transformatie in het, uh, in het rapport. Ehm. Um... Even kijken, ja, volgens mij was dat de enige echt inhoudelijke vraag uh, aan de rekenkamer. Uh, misschien goed nog wel iets te zeggen over de, over de indicatoren. Uh, uh, ook ook uh, de, de, de, de collegereactie zegt er iets over. Gebruik van landelijke standaarden uh, en de criteria van uh, het NJI. Uh, ja, ik zou zeggen, uh, dat lijkt mij een, een, een loffelijk streven, maar dan is ook de vraag... Uh, ook aan u als raad, denk ik, uh, of dat voldoende in uw informatiebehoefte voorziet. Dat is één. Uh, want ik, bedoel, ik denk dat het belang van ook niet te veel administratieve last... alleen maar onderschreven kan worden. Uh, uh, dus die toest ligt denk ik ook bij u als raad. Of dat voldoende informatiebehoefte uh, voorziet. En twee, en dat sluit ik ook aan bij de opmerking van een aantal fracties. Uh, als dan in, het, in de college reactie wordt gesproken over dashboard en die uitkomstcriteria dan was ook mijn vraag wel van, waar zijn die dan? En misschien heb ik wat gemist in de periode na het onderzoek... want dat is alweer een tijdje geleden zijn de feitelijke onderzoekswerkzaamheden uh, afgerond. Uh, maar in die zin kon ik dat niet goed plaatsen. Uh, omdat de constatering in het onderzoek is... Uh, dat er in heel beperkte mate sprake is van geoper op, geoperationaliseerde criteria. Uh, indicatoren, moet ik zeggen. Uh, ondanks wel allerlei goede voornemens die je denk ik ook door het rapport heen kunt lezen... die er in het verleden zijn geweest... Uh, en dat als je kijkt naar de planning controlecyclus, dat in elk geval daarin de indicatoren beperkt zijn... ...tot de drie verplichte beleidsindicatoren jeugd, namelijk uh, uh, jeugd, uh, überhaupt jeugd, gebruik van jeugdhulp... ...en dan de specificatie voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. En that's it. Uh, dus hoe zich dat vooral tot het in de uh, bestuurlijke reactie genoemde dashboard en autocomputeren, weet ik niet. Maar dat is ook niet een vraag aan mij... Uh, maar daar zit wat mij betreft wel ook de discussie. Um, kan zijn dat ik dan nog een inhoudelijke vraag aan mij heb gemist. Maar dit waren nou voor de dingen die ik eruit gepikt heb. in mijn. Uh... Dank u wel. En als het zo is dan komt het in de tweede ronde nog wel. Okay. Pet Ja, dank u wel. Ja, ik ga meteen maar even in op die uh, indicatoren. Inderdaad, wij, wij gebruiken de standaard indicatoren. Een stuk of zes, zeven indicatoren zijn. Die zijn ook bij de jaarrekening uh, gepresenteerd, en, en, maar er wordt gesproken over, ja, maar, maar er is ook dashboardinformatie. Uh, in principe in de, de presentatie van februari is daar al de eerste poging toe genomen hè, van dan halen we ook informatie daaruit. Nou, die dashboard, dat heeft te maken ook met de, de systematiek die gebruikt wordt om alles te verzamelen. Dat, dat is het, uh, het systeem om de jeugdzorginformatie uh, van de zorgaanbieders naar de gemeente te krijgen, het administratieve systeem. Ja, dat heeft heel lang geduurd voordat dat 100% op orde is. Dat is pas recentelijk op orde, dat is ook gemeld. Hè? Dat is meerdere malen gemeld. En dan kun je ook zeggen van... daar is, de, is dat, dat dan het onderdeel nog steeds van die transitie. Ja, dat is een onderdeel van de transitie... die dan niet helemaal 100% loopt... omdat die informatie niet één op één is. En dat heeft vooral te maken met normalisering van allemaal koles enzovoort... maar dat het niet op orde is. Wat we wel getracht nu hebben bij die presentatie in februari. Door veel meer informatie te leveren. Want daar werd veel meer duidelijk van waar hebben we het over. Wie, wie, wie, wie biedt de zorg, wie biedt het aan. Nou, dat soort informatie dat zit ook in die systemen. Dat is daar nu ook uitgehaald. En we zijn nu aan het kijken van hoe kunnen we dat inderdaad beter krijgen naar, naar, naar de raad toe. In, in kwartaalverslagen of in ander soort verslagen. Zodat we ook inhoudelijk... De discussie kunnen voeren in plaats van alleen maar over percentages die in vergelijking zijn tussen wat de, de landelijke ontwikkelingen zijn. Interruptie, wethaler. Ja, dank u wel voorzitter. Um, nou, de Rekenkamer heeft natuurlijk aangegeven dat een aantal partijen hebben dan sporadisch vragen hebben gesteld. Nou, wij waren een van die partijen, met name over het berichtverkeer. Denkt u niet dat die normalisatie, zeg maar, als we dat gewoon vanaf 2015 hadden ingesteld... die vraag stel ik ook even aan u als onderzoeker, zeg maar... hadden we dan deze zaken gewoon niet tegen kunnen gaan... en al veel eerder in grip kunnen zijn in de informatie die wij ten last hebben gekregen, zeg maar... want ik heb namelijk wel het idee, en misschien deelt u die mening wel... dat gemeentes eigenlijk op, opnieuw hebben getracht het wiel uit te vinden als het gaat om dat berichtenverkeer... en dat de standaardisatie eigenlijk al beschikbaar was... Als we dat nou met z'n allen hadden gebruikt, dat we dan sneller over die informatie hadden kunnen beschikken. En ook veel sneller inzichtelijk hadden gehad welke cliënt, welke zorg, welke termijn. En ook uh, de toekomst hadden daarvoor hadden kunnen voorspellen. Want een kind is uh, tot en met 18 jaar uh, in de jeugdwet. Uh, en dan kunnen we vanaf het moment dat we die transitie hadden kunnen maken, kunnen inschatten zeg maar, hoe lang we dan en hoeveel geld we dan hadden moeten uitgeven in dat opzicht. Dank u meneer Remens. Ja. Wethouder. Ja, ik weet niet of ik daar nu op... In... Dat is meer een inhoudelijke discussie. Volgens mij, dat zit niet echt in het rekenkamerrapport. Wat ik weet is dat vanaf het begin er problemen zijn geweest met alle jeugdinstellingen. Om die administratie vanuit de jeugdinstellingen goed naar de gemeentes te krijgen. Dat was niet 1, 2, 3 te regelen. Uh, rechtmatigheid was een gigantisch groot probleem bij heel veel jeugdinstellingen. Om hun jaarrekeningen op tijd bij de gemeente te krijgen. Jaarrekeningen zijn vertraagd zijn ze soms zelfs pas na de periode aangeboden in gemeentes. Er waren wel degelijk grote problemen met het, vanuit de jeugdinstellingen... in het aanleveren van de informatie. Dus zo, misschien, zoals u het stelt, denk ik dat het niet was, de praktijk. De normeringen waren ook niet op elkaar afgestemd. Dus, en er is natuurlijk, elke gemeente heeft getracht dat zo goed mogelijk op te pakken. En nou, wij hebben, pas sinds kort is het op orde... En of dat dan misschien had voorkomen dat we overschrijding hadden. Want dat, dat stelt u, ja, dat, dat, volgens mij gaat het daar niet over. Want het gaat meer over welke zorg bieden we en hoe halen we die op. En wat, wat vinden wij in dit geval in Zandvoort. En eh, ja, in het begin hadden wij dus inderdaad een uh, situatie dat wij geld overhielden. Terwijl we allemaal dachten van, hé, hey, hoe kan dat nou? Want wij constateren toch uh, in, in de, de, de opbouw in de, van de bevolking in Zandvoort... dat er wel degelijk problemen zijn... Nou uiteindelijk, dat is ook uitgelegd uh, tijdens de vergaderingen uh, van, van de afdeling van goh, het is boven tafel gekomen. En nu hebben we inderdaad forse overschrijdingen. Maar of dat nu te maken heeft met de systematiek van of die transformatie beter had verlopen. Tuurlijk als die informatie vanaf dag 1 duidelijk was geweest, hadden we ook vanaf dag 1 precies geweten waar, waar we toe waren. Maar toen wij begonnen in 2014 en wat wij overkregen aan informatie, dat was sumier bijna. We, we, we kregen een x-bedrag en we wisten geen eens op dag A hoeveel cliënten we hadden. Dus wat dat betreft is het wat dat betreft, wel heel erg makkelijk naar de gemeentes gegaan. En de ontwikkelingen die zich nu plaatsvinden en niet alleen in Zandvoort ten aanzien van de overschrijdingen. Nog recentelijk weer Bloemendaal. Overal is het probleem aan, aan de orde. Uh, ja, dus wat dat betreft moeten we vooral inderdaad nadenken waarom hebben we veel meer jeugdzorg nodig, uh, niet alleen in Zalve, maar in Nederland. En wat zijn, hoe komt dat? Dat heeft ook met onze maatschappij te maken en met hoe de maatschappij zich ontwikkelt. En dat geldt niet alleen voor de jeugdzorg, maar datzelfde problematiek hebben we ook met de, met de WMO hebben we dat aan de orde. Gelukkig gaat het in de economie weer beter, dus we hebben wat minder in het sociale domein rond inkomen, werk en inkomen met elkaar te doen. Dat hadden ik we weer een tijdje we, geleden. Ik denk dat we beter weer verder kan gaan ja, okay, met de het, van het uw vragen. Ja, oké, maar wordt uitgedaagd om even in te gaan. We gaan nu een ja, heel dus, monoloog beginnen. Ja, prima. Nou, nou oké, okay, dus um, dat was dus de, de, de vraag dus over, die, uh, over die, uh, die, die indicatoren. Dus we gaan inderdaad we, gaan, we, gaan, we nemen die aanbeveling over. We gaan naar die dashboard kijken. We gaan kijken welke indicatoren we met elkaar kunnen afspreken en dat past ook in het plan wat afgesproken is om alle indicatoren van de hele begroting onder de loep te nemen. En misschien moeten we dan hier wel mee starten bij, bij de jeugdzorg... om dat uh, verder uh, op te pakken. Het uh, ja, wordt over de kleur lokaal. Ik dacht dat ik juist het rapport wel aangeeft dat daar wel goed op in is gespeeld. Juist, juist goed op in is gespeeld. Uh, de, de, de aansluiting, uh, de aanbevelingen daarvoor zijn volgens mij verder duidelijk... Uh, nou, die outcome-criteria, daar heb ik het over gehad. Een, bericht... Een uh, interruptie van mevrouw Koper. Voorzitter, ik had het college gevraagd... Die, dat ik, ik had ook gesteld dat ik die kleurlokaal zeker herkende... dat daar op ingezet wordt. Maar u, u stelt in uw beantwoording van, uh, van het rapport... dat er uh, sprake is van uh, meer juiste aansluiting op onze inwoners. En ik vraag dan, uit welke gegevens blijkt dat? Uh, dat er meer aansluiting is op. Ja, nou, dat, dat komt... Dat, uh, het feit dat wij uh, per... Uh, 1 januari uh, met de praktijkondersteuners uh, van de huisartsen nu hele goede afspraken hebben gemaakt. Uh, een coach koppelen aan de scholen en, en, en extra inzetten en extra formatie op het CEG hebben gezet om juist bij, die, bij de burgers te komen. Dat wordt hiermee bedoeld van dat we daar die aansluiting zoeken en hebben gevonden. En extra dus ook inzetten omdat we constateren dat het ook nodig is. No, no. U bedoelt dus extra inzet en eh, eh, ik meen te lezen in uw reactie, het blijkt ergens uit, maar dat moet dus gaan blijken. Want die extra inzet is natuurlijk fantastisch en die moet gaan leiden tot, dan begrijp ik u goed? Ja. Nou ja, dat, ja, de ene, ene kant dat was ook de discussie tijdens die, die vergadering, of tijdens die meeting, van ja, als, als je meer gaat, meer gaat ophalen en meer aandacht eraan besteedt, dan, dan kan de vraag ook groeien. He, want, want we, we, hadden, we, we hadden allemaal het idee van, goh, waarvoor blijft Zandvoort achter? Nou, toen kwam die, die inhoudslag. Vervolgens zijn we extra gaan inzetten met die praktijkbegeleiders. En, en dan krijg je ook dat je vervolgens meer problematiek uh, vindt en, en aanstuurt... en vervolgens moet je daar wat mee doen. Nu, nu is de vraag wel van, hoe, hoe, hoe hou ik dat beheersbaar? En dat is ook de vraag die, uh, die Open stelt. Het is inderdaad de vraag, hoe houden we dit nu beheersbaar? En hoe blijven we, hoe blijven we binnen, binnen onze begroting... En, en hoe gaan we daar dan mee om? En dan kom ik ook op de vraag, ja, hoe gaan we dan inderdaad met de kostenontwikkelingen om? En, en, en waarom, dat is ook gesteld, van, ja, waarom hebben jullie geen extra reserve uh, ingezet voor het sociale domein? Nou, dat is de strategie geweest, de financiële strategie, om dat niet te doen. Om dat in de risicoparagraaf steeds te duiden. Die is steeds vrij laag geweest, ook omdat de risico's tot en met 2017, dus ook voor de begroting 2018, niet op het niveau waren... zodat er extra risico's moesten worden afgedekt. En vervolgens hebben wij een systematiek met algemene reserve... en met strategische investeringsagenda waarin wij financiële structuren sturen. En tot nu toe hebben we dat zo laten werken. En hebben we niet gezegd van... Goh, wij moeten daar een extra reserve weer voor hebben. Want wij komen uit de tijd in Zandvoort... dat we allemaal reservepotjes hadden voor allerlei dingen. Nou, daar zijn we mee gestopt. En daar valt dit ook onder, wat nu van belang is... om bij de voorjaarsnota inderdaad goed in te schatten... wat, wat verwachten we aan effecten en hoe nemen we dat meerjarig mee. En daar zullen we dus waarschijnlijk moeten bijramen. En dat moeten we dan in de, to in de totale exploitatie verder, verder afdekken. Maar we moeten vooral nadenken van hoe houden we die kosten in de hand... En wat gaan we er dan aan doen om die kosten in de hand te houden? Zodat het ook uh, niet verder uit de hand loopt. Want uiteindelijk zullen we wel een sluitende begroting en meerjarenruiming moeten hebben. En daar maakt dit onderdeel van uit. Als u zegt, van, ja, maar wij zien meer heil in een, in een reserve, in een, dan gaan we de systematiek aanpassen. Maar dan moet je ook nadenken over andere posten. Dan heb ik niet alleen over mijn portefeuille. Maar dan krijg je weer de systematiek dat we weer de potjes cultuur gaan creëren. Maar ik, maar ik denk niet dat dat verstandig is. Maar je moet wel je risico's inschatten. En het risico is dus nu groter geworden. Nou, het, waarschijnlijk komen wij met voorstellen bij de voorjaarsnota... om structureel extra dekking te zoeken voor, voor de jeugdzorg. En als we dat structureel hebben afgedekt... dan is ons risico weer niet groot, te, wordt niet veel groter... omdat je het structureel hebt afgedekt. Nou, dat is de systematiek die wij toepassen in Zandvoort. antwoord. En als u een andere systematiek wil met reserves dan moet u dat anders besluiten. maar ik denk Volgens dat mij is dat niet duidelijk. hier de bedoeling. Nee. Um, D66, de, de, de, de, de reactie is volgens mij ook over die indicatoren. Daar moeten we vooral, vooral mee elkaar, met elkaar in de gang. Die, die, de preventieve zorg vraagt u ook om. Um, en er wordt ook gesteld van ja, hoe gaat u nu verder. De, transitie, de, de definitie van, van, van de transitie versus de transformatie... Ja, de transitie is, is, is eigenlijk het systeem. En de overgang van, uh, van eigenlijk van provinciaal beleid naar gemeentelijk beleid. En de systematiek daarvoor. En de transformatie is, is vooral de inhoud. En er is een vervolgnota rond de transformatie in voorbereiding, waar onder andere ook, zoals D6 vraagt, de preventie verder wordt opgepakt als een van de transformatiedoelstellingen die we moeten nemen. En dat geldt ook voor het hele sociaal. dat komt, uh, ik schat, in het uh, tweede kwartaal naar u toe. En laten we daar dan ook proberen, ook het advies te volgen van, dat we onze kaders daar duidelijker met elkaar instellen, Maar dat we elkaar daar ook op scherp houden, welke kaders dat dan moeten zijn en hoe we die dan formuleren. Want het, het blijft echt wel in, een ingewikkelde materie, die jeugdzorg, en dat, dat komt vooral omdat de partijen die de jeugdzorg organiseren, niet de gemeente is. Het zijn anderen, het zijn huisartsen, het zijn allemaal deskundigen... die bepalen of een kind jeugdzorg nodig heeft. En niet de gemeente sec. Wij hebben daar wel een rol in, maar... We hadden proberen een klein beetje concreet te blijven. Ja, okay, kom weer u, u komt u mee mee. in herhalingen met dit soort Nou, antwoorden. Ik dacht dat ik dit nog niet had verteld, maar... Uh, dus, dus we moeten daar verder mee. Uh, Cliënt onderzoeken, dat herken ik ook als een, als een probleem. Ik denk dat wij dat inderdaad mee moeten nemen... en dat wij ook moeten gaan kijken van hoe wij dat kunnen organiseren met, met die aanbieders. Dat ze daar ook open voor staan. Maar ik geef echt u mee... we hebben allerlei problemen de afgelopen jaren gehad... om op tijd onze informatie te krijgen. Om al een jaarrekening te maken. Ja, we moeten echt nu met ze de volgende stap maken. En ook dit soort zaken van hun hun verlangen, dat zij die, die informatie delen... zodat wij ons beleid daarop kunnen aanpassen. Um, het CDA, volgens mij heb ik daar over die reservepositie... Uh, de voorjaarsnoten dat we daarop terugkomen, dat heb ik meegenomen. Uh, ja, het, het is een, het is een kritische, krit, kritische rapport. Aan de andere kant is het ook heel, heel veelomvattend... want alles wordt daarin in genoemd. En, ja, er staan een aantal aanbevelingen in... Waar we, waar we wat mee kunnen en wat moeten doen. Dus wat dat betreft ben ik toch blij met het rapport. Het is wij, de reactie van het college aan de late kant. Ja, op 22 november is het aan ons aangeboden. Uh, vervolgens hebben wij wat te laat gereageerd. Maar zover ik heb begrepen, was hem, is er wel overleg over geweest. Maar ik begrijp dat daar ook een miscommunicatie is. Dus ik vond het ook vervelend. Ik wist dat het rapport eraan zat te komen... terwijl ik u moest informeren. Ik denk, moet ik dat nu allemaal gaan combineren? Dat kon ik ook niet versnellen. Maar sorry daarvoor, excuus daarvoor... dat wij dat zo laat hebben aangeleverd. Want ik had het, aan de ene kant had het er misschien bij gekund... en aan de andere kant had dat misschien ook wel weer verwarrend geweest. Maar wij moeten sneller reageren. Dus excuus ook aan de rekenkamer dat wij... ...daar te laat op hebben gereageerd. Um, de heer Berg... Uh, van die, die, ...volgens mij heb ik daar volgens de meeste antwoorden... ...de oorzaken van die... Van die over ...nou, daar moeten we het nog maar eens goed over hebben... ...die oorzaken... Uh, ...maar de oorzaken liggen in het feit... ...dat in onze maatschappij het opvoeden van kinderen... ...anders is als een tijd 20 jaar geleden... ...en het vraagt heel veel zorg. En het vraagt dus ook heel veel inzet... ...waarvan de invloeden best heel complex zijn en waar wij hier ook aan tafel... niet altijd de vinger achter kunnen krijgen. Alleen wij zullen moeten zorgen, denk ik... en dat is vooral aan de preventiekant, daar kunnen wij onze maatregelen nemen. nemen. Ik denk dat we daar nog meer op moeten inspelen... om te voorkomen dat, dat we uiteindelijk toch achter de feiten blijven aanlopen. Maar